In supermarkten bestaat 73% van het kipassortiment... uit producten van zogeheten plofkippen. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier bij, tien, bij de tien grootste supermarktketens. Volgens wakkerdier Dier wordt je als consument... min of meer gedwongen dieronvriendelijk vlees te eten. Bij kipdrumsticks, kippenvleugeltjes of kipsnietzel... is er zelden een diervriendelijke keus. Een plofkip komt uit de bio-industrie en is extreem snel gegroeid... vaak met gebruik van veel antibiotica.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een Nederlandse advocaat van Duitse afkomst... die onder meer de moordenaar van Pim Fortuyn... en leden van de Hofstadgroep verdedigde. En nu komt ze met een roman, De Beslissing... Om precies te zijn, de beslissing van de grote Duitse schrijver Thomas Mann. om zich in 1936 in een open brief uit te spreken tegen de Nazi's. wat een worsteling van drie dagen werd, want hij wist wat de gevolgen zouden zijn. Hier is Britta Beuler. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, de roman heet De Beslissing. Um, als we kijken naar jouw beslissing, die hele belangrijke beslissing die je nam, namelijk om te stoppen met de advocatuur. Wat herinner je, je van het moment dat je, waarop je dat belangrijke besluit nam? Nou, eigenlijk is dat een beetje uh, vergelijkbaar. Ook al is het natuurlijk uh, van het kader niet zo'n moeilijke beslissing als uh, in, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar het is een proces. Als, als je u me nou vraagt van. Op, welk, op welke dag heeft u die beslissing genomen... dat zou ik u niet kunnen vertellen. Want je bent gewoon een hele tijd mee ik bezig. Ik ging je en jij zeggen en toen begon u oh. toch met u. Ja, nou Nee, gaan. je en jij. jij. Dus het is, het is echt iets waar je... Nou anders als, als ik jou nu vraag wat wil je drinken... Mm -hmm. dan weet je, ik neem nu een beslissing. Mm -hmm. Maar bij die hele belangrijke beslissingen in, in uh, het leven van mensen... neem ik die nieuwe baan, ga ik verhuizen naar een ander land... om maar twee voorbeelden te noemen, dan merk je vaak dat je je achteraf eigenlijk niet meer precies kunt zeggen... op welke dag, op welk moment je die beslissing hebt genomen. Omdat je daar toch vaker langer over na moet denken. En dan is het een proces en dan denk je... En dan noemen we het een sabbatical, zoals in jouw geval. Bijvoorbeeld, val. ja. ja. <laughs> ze neemt een sabbatical en uiteindelijk ja. blijkt ze helemaal niet meer terug te komen. Ja, maar dat, dat is precies eigenlijk wat er gebeurde. Dus ik wist dat ik nou, met, die, met die kwestie worstelde. Ik wilde schrijven, maar dat betekende ook... besefte ik wel degelijk dat je dan niet meer... een, een volle advocatenpraktijk op na kon. Nou, in ieder geval, ik kon dat niet, mm -hmm. ik heb dat geprobeerd. Maar mij lukt dat niet, om daarnaast... Uh, boeken te schrijven. Maar dan heb je toch een hele tijd nodig... Uh, om uiteindelijk die stap te zetten. Ja, en die andere belangrijke beslissing in je leven... toen je Duitsland ging verlaten en naar Nederland kwam... Was dat ook in eerste instantie gewoon even een jaartje kijken hoe het daar in ja, Nederland is? Ja, ja, ja dat was. Uh, ik, ik was toen uh, getrouwd met een uh, Nederlander. En, uh, Collega? Uh, nog steeds uh, huh, mijn, uh, mijn beste vriend Victor Koppen. En wij hadden zo'n lat huwelijk. Ik woonde in Frankfurt, hij in, in Rotterdam. Nou ja. Wij vonden dat toch te vermoeiend, te veel kilometers. En toen zei ik, ah, ik kom gewoon een jaartje naar Nederland. En zo die beslissing doet, zo was. Zo heel... neemt Britta Beuler beslissing. Ja, en die beslissing was vrij snel genomen, maar dan veel later eigenlijk de beslissing, blijf ik nu hier. Daar mm -hmm. merk je precies weer hetzelfde. Echt een proces. Ja, wat zijn nou de uh, positieve en negatieve kanten? En ik kan geen dag noemen waarop ik zou zeggen... toen heb ik de beslissing genomen om in Nederland te blijven. Dat zegt toch ook wel iets over jou, lijkt me zo. Want er zijn mensen die heel ruktigloos een beslissing nemen. In ja, Nederland. zoals in, in het boek uh, de oudste dochter van Thomas Mann, Erika. Voor haar is zijn heel veel dingen heel duidelijk. Zijn ja. Ja, uh, dat karakterkwesties ook? Ik denk het ook, ja. ja. Ik heb Laatst vroeg mij iemand, als je ouders nou dat boek lezen... wat zullen ze wel van jou herkennen ja, in dat boek? Ja. En toen dacht ik, Goeie nou, vraag. dat, dat tobben en nadenken... ik denk wel dat ze daar iets van mij ook terugzien. Ook al hoop ik dat het niet zo extreem is als bij Thomas Mann. Maar dat, dat is wel een karaktereigenschap, ja, ja. denk ik. Dus ja. juist iemand die geen beslissingen neemt. Je, je wel, maar waar het gewoon bij sommige beslissingen echt even duurt. Hm. En dat je, dat je eigenlijk denkt van nou ik heb nu een beslissing genomen, maar dan toch nog een keer over twijf, begint te twijfelen en nadenkt, dat, dat herken ik wel. ja. Hm. Is er wel eens een besluit dat je hebt genomen in je leven dat wel heel ruczichtloos was? Uh, nou, ructiesloos klinkt heel negatief. Maar bijvoorbeeld het besluit om te trouwen, dat ging heel snel. En daar had ik ook geen spijt van. Hoewel <laughs> dat uh, uiteindelijk spaak liep. Ja, maar dat, dat het was tien een jaar tijdje later, heel erg leuk. Tien jaar later en nogmaals, we zijn nog steeds uh, de allerbeste vrienden. Mm -hmm. Maar dat was een beslissing die ik echt in, uh, ja, in no time heb genomen. Ja. Gaan we naar het nieuws van vandaag. Laten we het dan even over de scheiding van Diederik Samson hebben. Ja, is dat een issue? Ik vraag me af of dat nieuws is. Eerlijk gezegd. Men vindt het nieuws ja, he? vanwege ja. uh, het propagandafilmpje toen niet. Omdat hij zijn gezien natuurlijk uh, mm -hmm. in, ook in de campagne uh, heeft laten meewerken. Dat snap ik, maar... Hoe kijk jij daarnaar als ex-politica? Je zat uh, lange tijd in de Eerste Kamer voor GroenLinks. Uh, hoe bedoel je, naar de familiegebruik? Nou ja, of zien? ja, naar deze ontwikkeling. In ten eerste dat campagnefilmpje en nu... De media die zich verdedigen met dat filmpje en daarom staat het op de 101. De is het, ja, is het, is het heel belangrijk. Ja, ik, ik, ik neem aan dat, dat Diederik Samson... Ik, ik ken hem niet heel goed, maar ik ken hem wel als een weloverwogen mens. Dus ik neem aan dat hij die beslissing destijds om ook zijn gezin uh, in de campagne te betrekken. dat dat een weloverwogen beslissing is geweest. Ik denk dat ik het niet zou doen, mm -hmm. omdat ik meer toch echt iemand ben die ook het privéleven uh, dat fijn vindt... als dat afgeschermd is, als dat niet allemaal in elkaar overloopt. Dan zit er uh, wel een echte Rutte in jou. <laughs> nou, ik hoop het niet, want dat is dan weer de verkeerde partij. <laughs> um, dus ja, dan snap ik wel dat de journalistiek zo argumenteert. Maar ik vind het, ja, nieuws wellicht in een, in een soort... ja, aan, aan de zijkant van de kranten, dat je dan twee regels hebt, Diederik Samson gaat scheiden, maar ik vind het geen godnieuws. Nee. Mm -hmm. Zijn er, uh, we, we, want je hebt je uit de politiek teruggetrokken, uit de advocatuur. Uh, beleef je het nieuws nu op heel andere wijze? Of zijn het nog steeds de strafzaken die jouw aandacht trekken? Uh, de politiek die um, je heel nauwlettend volgt? Of is dat echt allemaal veranderd? Mm, nou, het is in die zin wel veranderd dat ik het nieuws niet meer hoef te volgen... voor dingen die ik doe... Dat klinkt alsof het een opluchting is. Ja, ja maar ja? Dat, dat, dat is op gezette tijden natuurlijk toch nodig. Maar mm -hmm. dat kost ook heel veel tijd. En dan wint je weer op omdat er weer een fout staat. En dan moet je of, of iets gezegd worden dat niet klopt. En doe ik er iets tegen. Dus ik kan het nieuws nu met veel meer afstand bekijken of beluisteren of lezen. Uh, maar ik volg het uiteraard nog steeds, ook politiek nieuws. En ik ben natuurlijk weliswaar niet meer als advocaat. Bezig met zaken, maar ik ben nog steeds hoogleraar advocatuur. Dus, Aan de UVA? Ja, dingen die de advocatuur betreffen, zoals het nieuwe toezichtstelsel, wat de staatssecretaris van plan is. Ja, dat volg ik. Ja. Daar zit je bovenop, Daar moet ik dan ook iets van vinden, mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar ander nieuws, daarvan merk je toch dat je ja, het iets laconieker soms kunt bekijken, omdat je natuurlijk niet meer zelf de belangen van een cliënt bijvoorbeeld in bescherming hoeft te nemen. Dus als ik een keer op een avond geen zin heb in het acht uur journaal... dan heb ik er gewoon geen zin in. <laughs> ja, dan kan je dat huiswerk overslaan. Ja, precies. Nee. Goed, de tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven ja. kan worden. Er staan er trouwens een paar prachtige in het, uh, in het boek. Oh, hè, nu je maak je me... Mij... Ja. <laughs> Wat men niet kan veranderen moet verdragen worden. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Is die helemaal van jou zelf? Nou, het is... Iets wat Thomas Mann bijna zo heeft gezegd. Wat, wat waren zijn bewoordingen? Uh, nou, dat hij dingen... Uh, dat ging met name over 33, Over het feit dat hij niet terug kon naar Duitsland. En dat hij dat maar moest verdragen. Omdat hij daar op dit moment niks aan kon doen. Ja, ja. Dat klinkt toch een stuk minder mooi. <laughs> wat men niet kan veranderen, moet verdragen. Ja. Maar dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Nee. Het gaat überhaupt niet iets worden wat in het boek staat als je het niet erg vindt. Okay, nee, dat is helemaal niet erg. We wachten het af. Uh, reacties worden trouwens zeer op prijs gesteld. De luisteraars kunnen reageren. U kunt zich in het gesprek mengen. Uh, meld u bij ons gastenboek radiokunstof.nl of via Twitter hashtag Radio Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, Britta Beuler is de gast. Uh, ze was een van onze bekendste vrouwelijke strafpleiters. Uh, ze verdedigden onder andere Volkert van de G, maar ook uh, ja. Ayaan Hirsi Ali, ten ja. tijde van uh, de nationaliteitskwestie. Ja. Uh, maar ook de Hofstadgroep en uh, eust -Jerland. dat was volgens mij echt de PKK-leider. Ja. Wa dat was echt het eerste grote moment Dat, hè, dat voor was jou. De, de eerste zaak die... Niet mijn eerste grote zaak, maar wel de eerste zaak die echt de pers heeft getrokken. Veel aandacht Ja, trok. ja. ja want ik herinner me dat inderdaad nog heel ja, goed, dat, dat, dat jij daar opeens verscheen. Jaren, eind jaren negentig van de vorige eeuw alweer. Hoe <laughs> kijk je daar nu op terug trouwens? De, jou, want dat was echt jouw intreden in Nederland ook. In het Nederlandse medialandschap. Ja, in het medialandschap. Ja. Wat, wat ik net zei, gek genoeg was het voor mij natuurlijk niet... de eerste nee, grote zaak. Niet, nee. um, maar het was wel mijn eerste kennismaking... echt met media. In, in ja, versterkte vorm. Mm -hmm. um, en... Dat, dat was voor mij een spannende tijd, ook omdat het natuurlijk gepaard ging met, met dreigementen. Mm -hmm. Ik bedoel, niet vanuit de media hoor. Maar, <laughs> <laughs> uh, dat kon je niet? Nee, maar dat. Dus dat was, dat was een zeer spannende tijd. Um, en de Turkse media hebben daar natuurlijk ook over bericht, maar ook internationale media, he, CNN, BBC. Dat was toch. En de Duitse media, neem ja, ik aan. Ja. Um, en het. Ik, ik weet nog dat, dat, dat er ongevraagd ook mensen bij op kantoor belden. Dan zogenaamde mediaadviseurs, die dan zeggen: ja, en je moet dit zus en je moet het zo. En je Ongvraagd. moet je, ja, en je oh, moet ja? haar afknippen of juist niet. Of, uh, en dat ik op een gegeven moment echt dacht: ja, ik. ik doe iets met die paardenstaart. Ik, ik weet het ook niet meer. En toen heb ik een, een, een goede vriend van mij, die journalist is. Uh, en toen zei die van nou, volgens mij doe je het best wel goed. hoef jij helemaal niks. Dus ik dacht, ja, want je, je komt, je, daar komen echt van die adviezen op je af. En als je dat, ja niet weet, dan denk je, ja, misschien heeft hij wel, hij of zij heeft er voor doorgeleerd. Dus wie weet. Die mensen wilden alleen maar geld in jou. Nou, ik, ik denk het, ja. ja. ja. En eh, kijk je daar nu terug als in een, was je in een euforische stemming? Of was het, had het iets beangstigend ook? Vanwege die dreigementen? Wat, wat is het, de stemming die is blijven hangen? Um, veel adrenaline. Ja? Ja. En dan, ik zou het niet euforisch willen noemen. Mm -hmm. uh, maar beangstigend zeker niet. Maar ik denk het is dit, ja, wat je misschien. Ik weet niet, topsporters, hè, dat, ja, ja. Die, die, die, dat functioneren op een vrij hoge adrenaline. -niveau. Dat straalde je ook wel uit. Ja, hè? Dat, dat 1998 was, ja, was het, hè? 15 jaar geleden. Dat is wel wat, wat mij gevoelsmatig van die tijd is gebleven. Ja. Ja, en ja. wat ook ervoor zorgde dat je bleef gaan. Ja. Tot nu, want nu is mevrouw Beulen een schrijver, een auteur. Ja, ja dat is waar. Dat is een hele andere uh, tak van sport. En je moet daar ook heel anders in werken. En uh, ik, de, de overgang, um, dat heeft best even geduurd. Ja, ook uh, deze beslissing was niet zomaar genomen. Nou, Zelfs ook nadat de beslissing was genomen tijdens de sabbatical. Van nee, ik ga er echt voor. Mm -hmm. ik werd, dat was 2010, ik werd toen 50. Ik dacht, nou, ik wil echt heel graag boeken schrijven en nu moet het een keer gebeuren. Want ja, je wilt ook wel de tijd hebben om iets te kunnen ontwikkelen... als schrijver of als je überhaupt een ander beroep kiest. Mm -hmm. uh, maar zelfs nadat die beslissing was genomen, uh, het feitelijke doen... dat heeft toch ook nog een hele tijd geduurd voordat ik daar mijn draai in kon vinden. Omdat het een, ja, een heel eenzaam beroep is... Ja, open deur. Denkt nu iedere luisteraar, Daw. ja, natuurlijk is dat een eenzaam beroep. Maar als je dan natuurlijk uit een hele andere sfeer komt qua beroepen. Altijd met mensen, Weinig altijd Weinig adrenaline druk. ook. Ja, dus het is, je moet daar een eigen ritme in zien mm -hmm. te vinden. En uh, ik merkte ook dat ik ook echt moest afkikken. Dat, dat, dat je gewend bent hè, onder zo hoge druk uh, te werken. Dat dat gewoon even duurt. Ja. Maar ze deed het. Ja. En, uh, en hoe? Want er liggen hier twee boeken. <laughs> <laughs> uh, Britta Bolt, onder de naam Britta Bolt schreef je uh, deel 1 van een trilogie, de Postumus. Onthoud het goed? Ja, heel de goed. De Postumus-trilogie. <laughs> uh, dat schreef je, het is dus een thriller, hè? dat ja. schreef je samen met uh, Rodney Bolt. Ja. Dit zijn trouwens vaak stellen hè? die dan samen. Uh, wij dat zijn Dat moet geen ik eerst even. Jullie zijn geen. Nee, stil. wij vallen allebei op mannen. Jullie vallen allebei op, man. Dus, uh... Hij is van oorsprong Zuid-Afrikaan. Ja. Jij Duits. En jullie schreven het in het Engels? Ja, hij is een Engelstalige Zuid-Afrikaan. Uh, is ook op zijn achttiende uh, uh, naar Engeland gegaan. Dus heeft daar het grootste deel ook van zijn jeugd of van zijn volwassen leven uh, toegebracht. En onze keuze was bij dat hele taalbabel van Duits, Nederlands, Zuid-Afrikaans, Engels. Dat We dachten ja, één van ons moet gewoon in de moedertaal werken, want anders wordt dit helemaal niks dit project. Nee, nee. En dat werd Engels dat om dit te gaan beginnen. Nou, dat was um, ja, een typisch voorbeeld van iets waar ik heel snel een volgens mij briljant idee had en achteraf dacht van Zeg, waar ben ik aan begonnen? Want ik heb dat tijdens een vakantie aan het begin van mijn sabbatical bedacht. Van nou, detective schrijven dat is eigenlijk ook leuk. En met, samen met iemand anders, met Rodney. En ik heb hem, ja, s'avonds een e-mail gestuurd. Ik heb nu een briljant idee en zullen we dat niet doen? En nadat ik het had verstuurd, dacht ik, nou... <laughs> nee, maar Rodney zag het ook wel zien. Die zag het meteen. En wat ik niet wist, want wij kenden elkaar wel en we waren bevriend. Maar we hadden nooit over het samen... Detective schrijver had, maar hij wilde dus eigenlijk al heel lang detective schrijven, maar vond zelf dat hij. Uh, ik denk niet dat het klopt, maar hij vond zelf dat hij qua plot wel wat. Uh, bijstand nodig had. Ja, en dat, dat het wel wat pittiger zou kunnen. Ja, en ja. daar was Britta Beuler. En dus het is een hele mooie. in is voor 19... een goed plot. Ja. En het is inmiddels al. Nou, het ligt er al een tijdje, geloof ik. Is, ja, ja, het is heel erg goed uh, ontvangen. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over je roman. Ja. De beslissing dat net is verschenen. Ehm, ja. um, uh, het is een boek gebaseerd op drie cruciale dagen... uit het leven van uh, de grote Duitse schrijver Thomas Mann. klopt, Die van de Toverberg. Ja. Een uh, Nobelprijs voor de literatuur heeft hij gewonnen. En de Toverberg is jouw lievelingsboek, heb ik me laten vertellen. Um, een, de, als, je, als je kijkt naar het hele oeuvre van Thomas Mann... dan is Faust uh, mijn lievelingsboek... maar de, de, direct gevolgd door de, uh, de Toverberg. Ja. Ja. Ja. En uh, wat deed jouw besluiten om dan... Uh, Helemaal in de huid van deze grote Duitse schrijver te kruipen. Je bedoelt, waar haal je het lef ja. aan om zoiets te doen? Dat Hier in Nederland je zouden wij dat vragen. nooit durven. <laughs> um, nou, voor mij was. Ik, ik, ja, ik hou van Thomas Mann als schrijver. Ik vond hem ook een fascinerend persoon. Um, misschien in welke juist zin? Van, van, door dat dubben en ik heb zijn dagboeken met heel veel plezier gelezen, um, biografieën over hem. Maar. Um, voor mij als schrijver is het natuurlijk toch zo... het moet ook iets met jezelf te maken hebben. Mm -hmm. um, en in Thomas Mann kwam een aantal dingen samen... die ik ook voor mij als persoon heel belangrijk, cruciale kwesties vind. Dat is als je Duits bent en ook in mijn generatie... dat je je altijd afvraagt wat zou ik hebben gedaan... als ik toen had geleefd, hè, in de jaren dertig in Duitsland. Um, het tweede... Vanaf wanneer begint dat eigenlijk? Hoe bedoel je nou, dat? We, we, uh, je bent net, of de vijftig, gepasseerd. Ja, dus Wanneer... ik ben 1960 geboren. Ja. 1960 ja. geboren. Wat, wat was het eerste moment, herinner je dat nog... dat je daar echt heel erg over na ging denken? Wat zou ik hebben gedaan als ik eerder was geboren? Um, ja, dat was... Um, was ik nog vrij jong, maar dan moet ik zeggen moet je wel zien dat ik nagedacht heb, zoals iemand van die leeftijd. Mm -hmm. Dat was. Toen was Brand net bondskanselier. Um, begin jaren zeventig. En toen ging die naar Warschau. En toen was die beroemde knieval voor het monument in Warschau. Mm -hmm. En. Um, nou, ik, ik krijg nu nog kippenvel. Als ja? ik het alleen vertel, omdat dat zo'n waanzinnig, ontroerend en. en ja, het moment is dat het gebeurt. Maar de reactie daarop in Duitsland, ook in de persen... van heel veel negatieve reacties. Uh, een knieval. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe haalt ja er is in een hoofd, hè van Duitsland... en die gaat daar op zijn knieën. Dat statuur. En dat, dat is wel wat mij nog bij... maar toen was ik, ja, tien. ik zeg tien... Het ja. laat, dus, dat moet je wel even plaatsen in de context van een tienjarige... die daarover goed, nadenkt. Sprak je dat uit? Want je herinnert je het beeld nog heel ja. sterk. Je bent het enige kind. Ja. Sprak je het uit tegen je ouders? Zaten jullie samen ja. tv-trend ja. Ja, ja, en het, uh, mijn ouders zijn, waren toen en zijn nog steeds... zowel als ze inmiddels al boven de tachtig zijn... Zeer politiek geïnteresseerd en geëngageerd. Dus politiek maatschappelijk debat speelde bij ons thuis wel een belangrijke rol. Mm -hmm. um, en ik, ik weet dat mijn ouders um, echt onthutst waren over de negatieve reacties. Maar ik kan mij niet meer gesprekken dan daarover. Dat, nou, dat zou ik nu echt verzinnen. Als ja, ik zeg ja, ja, ik herinner ja. me dat nog, dat is gewoon niet waar. Nee. Maar de, de, die stemming van onthutsing. Uh, en dat mij bijbleef die belangrijke, uh, verschrikkelijke periode in de geschiedenis van Duitsland... dat ik daar toch ook op de een of andere manier mij toe moest verhouden. Dat is het gevoel wat, wat mij bij is gebleven uit die periode. Maar dan echt nadenken, dat begint pas in je puberteit als je mm -hmm. dan iets ouder bent, ja. 15, 16, 17. En, en wanneer ga je als kind vragen aan je ouders... wat deden jullie eigenlijk? nou ongeveer, of ongeveer, ongeveer dezelfde, dezelfde als je zo 12 13 14 bent mm -hmm. en dan ja natuurlijk dan weet je ook je, je weet de geboortedatum van je ouders je weet dat zij mijn vader is uit 29 dus dat hij aan het einde van de oorlog was hij net 15 en mijn moeder is twee jaar jonger dus hij was net 13 maar de grootouders, daarvan leefde alleen nog een grootmoeder... en wat grootooms, daar vraag je het wel af. Mm -hmm. en, uh, en ook met een soort bangigheid. Ja, ik je... kan me voorstellen dat je die vraag niet echt durft te nee, stellen. Nee, dat je ook bang bent om iets te horen te krijgen... of te weten te komen wat je misschien helemaal niet wilt mm -hmm. weten. Dat iemand mee heeft gedaan of een, een, een, een, een rol in... Negatieve zin heeft gespeeld, dus pro. Dus dat is. Ja, je, je merkt aan jezelf dat je ook dat. Ja, dat taboe-gedrag hè, vertoont. En een beetje voorzichtig vraagt en dan heel blij bent als dan blijkt dat een, een grootmoeder communistisch was. Van dan naar oh, hij dan, dan, dan, dan was. In ieder geval geen Nazi. Hè. Dus wat het geval was, begrijp ik. Ja, dus, uh, dus dat is. Ja, het, het is gek. Ik genoeg. zie de opluchting nog op je ja, gezicht. Ja, dat, dat is ook echt dat je. Een onderwerp, ik denk dat dat wel wat aan het afzwakken is. Mm -hmm. Met mensen die na mij geboren zijn. 10, 20, 30 jaar na mij geboren. Dat dat misschien niet meer zo'n rol speelt. Maar in mijn generatie, de ouders hebben het in ieder geval nog meegemaakt. Mm -hmm. En daar kun je nog wel de vraag stellen, wat hebben jullie gedaan? Ja. En mijn kinderen zouden aan mij... Die vraag als niet meer ik zou te hebben, te niet meer nee, te stellen, nee. omdat dat uh, maar, maar hoe gaat dat in vriendschappen die je aangaat uh, als je Duitser bent? Iedere vriendschap die je aangaat, hoe snel komt dat dan dat onderwerp te sprake? Wat deden jouw ouders in de oorlog? Nee, dat niet, niet dat je dat niet dat je meteen naar, naar de ouders vraagt, maar dat is ook niet, niet dat doe je niet? Nee, dat is een beetje ja, net als je zou ook niet meteen vragen, ik bedoel een heel ander voorbeeld van wat verdient je vader of wat verdient je moeder. Dus dat zijn toch... Maar wel dat dat onderwerp als onderwerp een rol speelt. Op de achtergrond? Uh, nou, dat je daar ook over praat, uh, over, over Duitsland, zeker dan in de jaren zeventig. Uh, met met uh, het politieke protest eerst van de studenten en dan natuurlijk met terrorisme. Uh, wat dat voor een rol heeft gespeeld, de Duitse geschiedenis, bij de ontwikkeling... Van het, het terrorisme. Mm -hmm. En dat is wel een onderwerp. Wat je ook met vrienden, waar je ook met vrienden over praat. Maar dan maak je het dus niet heel persoonlijk. Ook waarschijnlijk nee. uit vrees dat je. Een... Of mm. de, om de ander te beschermen? Nee, maar ik denk dat je. zeg maar het. het uh, zippenhaft. Mm -hmm. Het zippenhaft? Ja, dus dat, de, dat de, mijn vriendin verantwoordelijk is voor haar vader. Zover denk ik gaat het toch Echt niet. Nee. Uh, het is dan in ieder geval was het voor mij belangrijker wat die vriendin of die vriend vindt. En niet zozeer wat die ouders hebben gedaan. Sorighetta ja. heb je ook. Uh, de kwestie, Sorghetta was ja. je ook een raadsvrouw. Ja, de, de, maar niet van Sorigetta uiteraard, nee, uiteraard, maar van Maurik, die, die een aangifte ja. wilde doen tegen Sorrietta. Uh, ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Ja. En daar gaat ook om maar die verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid. Die Goed, laten we even teruggaan. Nou, want dit was dus, is dus een van de belangrijke onderwerpen. Want dat is het, uh, het, het indringende en het mooie van het boek. dat je uh, Zonder dat, dat natuurlijk... Want het gaat heel duidelijk over het leven van Thomas Mann in die drie dagen. Maar je voelt dan alles dat het ook jouw verhaal is tussen de regels door. Nou ja, de, laat ik zo zeggen. Ik zou het ook zelf nooit een historisch roman noemen. Hm. Ik, uh, de, jouw vraag was, waarom heb je dit boek geschreven? En het moet iets met mij te maken hebben nu. En een van die kwesties is dat je afvraagt... wat heb ik, zou ik toen gedaan hebben? Maar een andere kwestie die voor mij ook belangrijk was... is ja, wat betekent het eigenlijk om Duits te zijn... als je in een ander land woont? Wat, wat neem je mee? En ik heb toen in 2008... toen ik een beetje net dat idee had voor dat boek... Uh, ben ik net Nederlands geworden... omdat ik de Eerste Kamer inging. Dus ik heb mijn Duits paspoort afgegeven. Um, en... De vraag van, ja, verandert hierdoor mijn identiteit... of ben ik nu nog steeds Duits met een Nederlands paspoort... Dat, speelt, dat speelde voor mij persoonlijk ook een rol. En dat is ook iets wat in dat boek een rol speelt. Hè? Wat betekent het om Duits te zijn? Dus ik, vind een, ik zelf als lezer vind een boek... als het over een, een personage of wat dan ook gaat in het verleden... dan het meest interessant als je er nu ook nog iets mee kunt. Ja. Want, laten we even gaan naar die drie cruciale dagen. Het is 31 januari 1936, 30, ja. dan begint het boek en het duurt dus drie dagen. Wat is er aan de hand op dat moment in het leven van Thomas Mann, de dan al heel grote, belangrijke Duitse ja, schrijver? hij heeft al een Nobelprijs ja. hè, uh, gekregen. Hij is, woont toen al, uh, woonde toen al drie jaar in Zwitserland. Uh, niet geëmigreerd, maar toevallig met vakantie geweest in 1933 en kon niet meer terug. Dus hij woont in 1936 al drie jaar in Zwitserland. Uh, en en heeft, hij kon dus niet meer terug? Uh, omdat hij gewaarschuwd werd door vrienden... Hè, dat hij wellicht gevaar zou kunnen lopen... gearresteerd te worden. Uh, dus dat, dat, het, was, het is niet helemaal duidelijk of dat inderdaad gebeurd zou zijn. Maar in ieder geval... Want hij had nog geen stelling genomen. Hè? In ieder geval dat niet publiekelijk. Nee. Maar wel uh, uh, privé... En hij had een, een, een stuk geschreven over een essay, een lang essay over Wagner... wat hem niet in dank is afgenomen in de jaren dertig. Uh, dat hij Wagner onder andere een vergelijking trekt tussen Wagner en Freud. Nou, Freud is Joods, dus dat vond uh, het regime al helemaal niet kunnen. Dat je met uh, de grote Duitse componist uh, aan de haal gaat... en hem vergelijkt met een of andere Joodse uh, psycholoog. Dus daar waren wel redenen om aan te nemen dat hij wellicht gevaar zou lopen. Maar... Hij is dus drie, woont drie jaar lang al in Zwitserland. Maar heeft zich, net zoals je zegt, niet publiekelijk uitgesproken tegen het regime. En ook daar niet publiekelijk afstand van genomen. En in die drie dagen, door gebeurtenissen ook van buitenaf... Uh, wordt hij eigenlijk gedwongen om nu een beslissing te nemen... of hij wel of niet openlijk afstand neemt van het regime. En dat doet hij in eerste instantie door middel van een open brief. Zo begint het boek ook. Hij heeft die brief geschreven. Hij geeft hem af. En toen, het zou Thomas Mann niet zijn, komen de twijfels. Ja. Moet ik dat wel doen? Is dat wel verstandig? Heb ik daar wel goed over nagedacht? Is het wel mijn eigen beslissing? Of heb ik me laten duwen... Hè? Door, door, door andere, zijn oudste zoon en bijvoorbeeld, dochter? Bijvoorbeeld door zijn oudste, twee oudste kinderen. Erika en Klaus. Ja, en dan gaat hij inderdaad nog een keer drie dagen daarover doen... Of hij die brief wel of niet moet publiceren. Ja, met andere woorden, waar je net al, uh, wat je net al vertelde: een beslissing is niet zomaar genomen. Nee, en ik, ik vond het een, ook voor een boek een mooie mogelijkheid om in die drie dagen, die ook echt hebben plaatsgevonden, die brief en dat afgeven van die brief en dat, dat nog een keer drie dagen over nadenken. Maar je kunt dan als fictieschrijver proberen, dat is in ieder geval wat ik gedaan heb, om in die drie dagen die drie jaar te comprimeren. Ja. Want al die twijfels die hij volgens mij in dat boek dan heeft... die had hij natuurlijk al drie jaar lang. En dan kun je dat op een gecomprimeerde manier laten zien. We gaan er heel even uit voor de verkeersinformatie. En daarna vraag ik je of je wat kan voorlezen. Op de A27 Utrecht-Almere wordt gewerkt. En daarom staat er nu file tussen Utrecht-Noord en Hilversum 2 kilometer. Want de linkerrijstrook is daar dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Britta Beuler is vandaag onze gast. U kent haar als strafpleiter, maar tegenwoordig is ze schrijver. En ze schreef een uh, boek, uh, het heet De Beslissing, een roman... waarin ze zich verplaatst in het leven van uh, Thomas Mann, de grote Duitse schrijver... en drie hele cruciale dagen uit zijn uh, leven beschrijft. Daar spraken we over, namelijk het moment waarop hij besluit... om zich echt, om duidelijk stelling te nemen tegen de nazi's... In een ingezonden brief in de... Neue Tzürcher Zeitung. Ja, ja. Want zeg hij maar woont op dat moment het in het een handelsblad van, van Zwitserland. Zwitserland. <laughs> ja, waar hij op dat moment uh, woont. En uh, ik vroeg of je een stukje wilde voorlezen. Want daarin, ja, je, je bent dan in een scène waarin hij het huis beschrijft... dat hij heeft moeten verlaten. Ja, vanuit. want een van de uh, aspecten die voor hem ook een rol speelt... is uh, niet alleen dat hij Duitsland heeft verlaten... maar heeft ook al zijn bezittingen... Achtergelaten, met name het mooie huis in München waar hij heeft gewoond. En hij heeft ja, een aantal, heel weinig meubelen kunnen redden. Maar in feite moest hij alles achterlaten. Ja. Hij mist het huis in de Poshingerstraatse in München nog steeds. De kinderen hebben het Poshik gedoopt. Maar voor hem zal het altijd het kinderhuis blijven. Een villa van drie verdiepingen helemaal volgens zijn eigen wensen gebouwd. Trots liet hij bezoekers de statige vertrekken zien. Zij bewonderden het huis, de ruime, gelambriseerde hal... met de hoge boekenkasten en de met plus bekleden voor de elegante salons en de magistrale trap... die naar de hoge gelegen etages voerde. Zelfs de maffe opgezette beer waar Ma Medi zo om had gehuild mist hij. In het midden, bij het begin van de trap, had het machtige dier gestaan. In volle lengte opgericht ontving hij de bezoekers, zijn witte tanden glinsterden en in zijn uitgestrekte poot hield hij een zilver schaaltje waarop men visitekaartjes kon deponeren. Maar wat hij vooral mist, is zijn werkkamer. De mooiste kamer van het huis was dat, groot en licht. En als de terrasdeuren in het midden open stonden, kon hij het trapje af rechtstreeks de tuin inlopen. Bij goed weer had hij smiddags na zijn werk vaak onder zijn geliefde kersenboom zitten lezen of notities gemaakt voor de volgende dag. S'avonds werden dubbele deuren tussen de werkkamer en de hal geopend en kon je vanuit de woonkamer direct de tuin inkijken. Ja, om duidelijk te maken hoe je echt, dat heb je ontzettend knap gedaan, echt met die man bent. Terwijl het een ontzettend vervelende zenuwzieke <lacht> <lacht> zeurkous is. Ja, het is, hij, hij heeft zijn uh, negatieve trekjes, zou ik dan voorzichtig <laughs> zeggen. <laughs> nee, dat Zei is ze diplomatiek? Ja, het is toch is... niet het type man waar jij van houdt? Um, niet als echtgenoot, nee. En <laughs> waarschijnlijk ook niet als vader, denk ik. Ik denk dat het een heel uh, moeilijke vader was, maar dat beseft hij ook zelf. Hij is verschrikkelijk als vader. Maar... Hij heeft ook één lievelingskind, dat is ook zoiets vreemds. Ja. Dat spreekt hij ook gewoon zo uit. Ja, ja twee eigenlijk. May, de jongste die hier even met die beer uh, uh, wordt genoemd... dat is uh, zijn lievelingskind, de mm -hmm. jongste dochter. Niet het jongste kind, de jongste dochter. Ja, ja, ja. Uh, en dan Erika, de oudste dochter. Met en wie die overigens ook wel weer een heel moeizame relatie heeft. Ja, opvondt. maar dat, dat zijn wel de, de, de lievelingen. En May die de absolute lieveling. Met de zonen had hij het vrij lastig. Um, en hij, ja, maar hij beseft ook wel dat hij. Hij zegt op een gegeven moment ook: van nou ja, het was misschien beter geweest, ik had geen kinderen gehad. Mm -hmm. um, maar ja, ik ben toch van die man gaan houden. Ook tijdens het schrijven. Dat iemand zonder. Zonder hoekjes zou ik ook niet interessant hmm. vinden. Als iemand alleen maar lief is en aardig. Ik denk niet dat dat een geschikt is. Uh, nee, maar dat is dan is, weer hond. het andere uiterste. Maar uh, zo'n man hoe die zijn vrouw ook bejegend en, en de hele tijd... Uh... Ja, maar je moet denk ik ook wel natuurlijk zien in die tijd. Hè, dat het, We praten wel over 1930. Uh, dat een vrouw het huishouden deed en hij de kost verdiende, of het nou een schrijver is... dat was op zich natuurlijk niet zo heel bijzonder. Ja. Um, maar het klopt, het is geen, zeker geen makkelijke man geweest, ja. denk ik. Maar, Des te de interessante voor Britta ja, Beulen. dat ja. vond ik wel. en hij, ik, ik, ik heb um, een, een van de mensen die het ook op de uitgever, bij de uitgever hebben gelezen... vond ik het eigenlijk een heel mooi compliment... dat hij toch wel op een gegeven moment... Um, ja ontroering voelt met mm -hmm. die man dat je met die man mee kunt voelen ook al vind je hem eigenlijk toch wat wat jij net zei een verschrikkelijke zeur ja. en wat, wat dat ja dat dan, dan is het wel goed gelukt want ik wilde hem ook niet mooier laten zien of laten lijken dan die volgens was mij was in werkelijkheid nee, nee nee nee wat natuurlijk heel interessant is is dat je die man ziet tobben. Ja. en uh, en en en maar laat twijfelen en dat je uiteindelijk ook ziet hoe menselijk deze grote schrijver is. En dat het besluit dat hij uiteindelijk neemt... namelijk om toch die brief te publiceren. Want dat is wat hij drie dagen lang speelt. Ja. zal ik die brief nu wel ja, of niet, of niet ja. laten plaatsen. En dat het eigenlijk heel opportunistisch is... waardoor hij uiteindelijk het besluit neemt om het wel te laten plaatsen. Ja, ik vond... Um, het, is natuurlijk, het feit is dat hij die brief geplaatst heeft... Mm -hmm. maar. In die drie dagen, dat is ook fictie. Mm -hmm. Hoe die tot die beslissing komt, uit, komt uiteraard. Maar um, ik, ik, ja, ik vond het wel belangrijk om ook te laten zien... dat wij natuurlijk achteraf... Wij zijn gewend om dit soort beslissingen... zeker van mensen die bekend zijn, achteraf te beoordelen. Mm -hmm. hè, met de wetenschap van nu. Maar ik wilde juist in die periode in die drie dagen, um, bekijken wat speelt op dat moment voor hem. En ik had zelf bijvoorbeeld zoiets van, ja, dat gezeur met dat huis, kom nou. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, stel je, maar stel je nou voorbeulen. Je bent op vakantie in, uh, ik weet het niet, uh, Zwitserland. En je kunt niet terug en je hebt je huis hier in Amsterdam. En je bent al je boeken kwijt en je bent uh, de schilderijen waar je aan gehecht bent kwijt en de foto's. Ja, dat is nogal wat. Dus ik, ik kreeg ook een gevoel van wat dat betekent op zo'n moment. En dat dat wel degelijk op dat moment een belangrijke rol kan spelen. Is het in die zin ook vergelijkbaar met je werk als strafpleiter... dat je, je echt volkomen moet verplaatsen in je personage? In, in... Nee, nee, dat niet. moet je, je, dat moet je als, als, als advocaat juist niet doen. Niet doen. Tenminste, niet. Je, je, dat moet echt een grens zijn uh, omdat je als advocaat geacht wordt om de cliënt juist ook objectief van advies te kunnen dienen. Dus mm -hmm. dat wil zeggen, daarom zou waarschijnlijk de meeste advocaten... ook geen familieleden bijstaan. He, ook niet in een huurzaak of in een uh, uh, echtscheidingszaak. Of, omdat je toch een, een zekere afstand moet hebben. Ja, ja. En, en dat moet je als schrijver, denk ik, juist niet. niet. Nee. Je moet juist heel erg erin gaan zitten. Ja, en, ja. Ja. Dus je in moet... die zin is het helemaal niet vergelijkbaar. Nee, het is wel tot op zekere hoogte, omdat hij natuurlijk ook wel research doet als schrijver. Tenminste, ik heb voor dit boek natuurlijk ook heel veel onderzoek ja, gedaan. Ja, hoe ver ben je daarin gegaan? Ben je bijvoorbeeld naar dit huis gegaan, dat hij beschreef? Die beer die je zo Nee, heel... dat, dat huis bestaat zo niet meer, maar er zijn wel uh, opnames. En ook van die beer zijn er opnames, dus ik weet ook hoe die daaruit heeft gezien. Ik heb bewust, ben ik niet naar het... Het huis staat nog wel, maar is nu heel anders. Mm -hmm. En ik ben er bewust niet naartoe gegaan. Omdat ik dacht, dat heeft, dan, dan word ik helemaal beïnvloed van hoe het er nu uitziet. En dat wilde ik nou juist weer niet. Want ik, wat ik net zei, ik vond het belangrijkste... dat je probeert echt te kruipen in de huid van iemand in die tijd. Met de wetenschap van toen. En ik wilde niet zien hoe het er nu precies nee, uitziet, nee, nee, nee. Nee, nee. Maar natuurlijk wel he, dat je onderzoek moet doen over... Ja, de, de, de historische feiten, ook uh, in Duitsland, maar ook over hem, dagboeken, biografieën. En dan is uh, de kunst, en ik hoop dat dat gelukt is, dat je het ook weer loslaat. Nou ja, wat je heel mooi inzichtelijk maakt ook, is dat uh, je verwacht van zo'n man... dat hij een heel uh, analytische, uh, uh, politieke keuze ja. maakt uiteindelijk. Ja. Terwijl er ook hele andere... Uh, ja redenen zijn waarom hij wel of niet die beslissing neemt. Bijvoorbeeld het bestaan van zijn dagboeken die daar nog liggen ja. in dat huis. Ja. Waar, en hij is als de dood dat die, dat die gevonden, gevonden, ja, die gevonden worden. worden. Ja, ja dus dat is, zeg maar, het, het, het, het, dat hoort ook bij dat aspect van achteraf beoordelen. Wij beoordelen zijn beslissing niet alleen vanaf nu, maar we beoordelen die beslissing ook hem als schrijver. Nobelprijswinnaar. Mm -hmm. Zo kijken we tegen die man aan. Meestal in ja, ieder geval. Een belangrijke ja. grote man. Uh, maar dat natuurlijk zo'n persoonlijkheid facetten heeft die voor ons als lezers misschien minder belangrijk zijn. Hè? Als vader, als uh, iemand die verplichtingen heeft naar een uitgever toe. Als man hè, die in zijn dag, dagboeken dingen schrijft. Uh, die, die niet wil hè, uh, dat het naar buiten komt over zijn homoseksualiteit bijvoorbeeld. Dus die aspecten spelen op dat moment... Natuurlijk voor hem in het beslismoment ja. een belangrijke rol. En vooral die homoseksualiteit, dat, dat zat hem zeer in de weg, hè? Nou ja, het is één aspect, die dagboeken, dat is één aspect geweest. Dat hij eh, op het moment dat die beslissing wordt genomen, zijn die inmiddels wel veilig weer terug. Maar de, de angst eh, die die heeft doorgemaakt, dat ze ontdekt worden, die heeft hij nog steeds. Ehm... Um, maar het is niet het aspect. Het is één aspect, ja. zou ik zeggen. Dat je, dat je ziet, hij, het is echt iemand, een schrijver... die een beeld creëert van zichzelf... en dan niet alleen naar buiten toe, maar die dat beeld ook leeft. Hm. Het is ook niet zo dat jij heel duidelijk als auteur... en die mogelijkheid had je natuurlijk wel, want het is fictie. Niet ja. <laughs> je had heel duidelijk voor één aspect kunnen kiezen. En dat heb je niet gedaan. Je hebt echt al die dingen naast elkaar laten zien ja. en bestaan... Ja. Um, ja, of omdat zie je dat ik, zelf niet zo? Jawel, omdat ik... Nogmaals, je verplaatst je dan als schrijver... Uh, in, in je, je personage. En voor mij zouden al die aspecten een rol hebben gespeeld. En dat, dat is iets wat ik heel goed kan begrijpen. Ja. Dat je uh, in 1936 ook nog steeds... Um, kunt treuren over die 3000 boeken die je kwijt bent geraakt. Hè? En dat als je die brief schrijft of publiceert, dat je die zeker dan nooit meer terugkrijgt, die ja. spullen. Dus dat dat soort hele... Ja, je zou kunnen zeggen, als je het negatief wil zeggen, banale dingen mm -hmm. van het dagelijks leven, natuurlijk toch een rol spelen. Ja. Ook voor een Hele beroemde schrijver. Ja. Nou, hij kiest er dus uiteindelijk wel voor. De uh, brief wordt gepubliceerd. Ja. En dat betekent dus dat hij niet meer terug kan. Ja. En uh, uiteindelijk komt hij in Amerika terecht. En we kunnen even een radiofragment uh, laten horen. Waarin we Thomas Mann horen. Um, in een uh, toespraak. Het is dan volgens mij 1941. Dus, dus tijdens de oorlog al. Tijdens ja. de oorlog. Ja. Und was für ein Krieg ist es, in dessen Fesseln ihr euch windet? Ein unabsehbares, verwüstendes, hoffnungsloses Abenteuer. Ein Sumpf von Blut und Verbrechen, in dem Deutschland zu versinken droht. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr? Verwilderung und Elend greifen um sich. Skrupellos wird eure männliche Jugend bis herab zu den 18, den 16-jährigen, dem Moloch des Krieges geopfert, zu Hunderttausenden, zu Millionen. Kein Haus in Deutschland, das nicht einem Gatten, Sohn oder Bruder zu beklagen hätte. Der Verfall beginnt. Het verval begint. Het verval begint. Ja, man in, twee, in, in uh, 1941. 1941 ja. ja, wat zegt hij verder? Nou, hij, hij begint um, met een, een, een, een vrij ja, harde uitroep eigenlijk tegen de oorlog. De, de, de moeras van, van gewelddadigheden en, en misdaden... Hè, waar Duitsland in dreigt te verzinken hè, door die oorlog. Mm -hmm. uh, en de, de, dat er geen huis en geen tuin is... waar niet een, een broer, een echtgenoot, een zoon hè, gesneuveld is. Uh, dus verschillende aspecten. Dat, het, dat hij ten eerste een, een moeras van verschrikkingen vindt... maar ook natuurlijk dat er heel veel leed is... Ook al heeft, is Duitsland, degene die de oorlog was, begonnen. Maar dat er honderdduizenden sneuvelen van jonge mannen. Um, ja, een waars, waarschuwing uh, tegen de verschrikkingen van, van die oorlog. Er ja, ja. is een vraag trouwens van een luisteraar, van I e Ernst. Uh, wordt het boek van Britta Beurder ook vertaald en in het in een Duitsland gepubliceerd? Nou, het is in het Duits geschreven. Um, door jou zelf? Door mijzelf. En vervolgens vertaald naar het Nederlands. Dus, Door jouzelf? Ja, samen met een uh, professionele vertaler. omdat Ik vond dat ik daar toch wel <laughs> professionele bijstand voor nodig had. Maar het verschijnt in uh, januari volgend jaar bij Aufbau Verlaak in uh, Berlijn. Dat is het goede nieuws. Ja, dat is het goede nieuws. Toch, dat moet wel heel bijzonder zijn. Dat heeft van mij wel een hele bijzondere dimensie. Ja, omdat het dan ook door mijn ouders en mijn Duitse vrienden kan worden gelezen. Het is opgedragen aan PNM, zijn dat? Mijn de? ouders. Ja. PNM en Beate. Beate is mijn beste vriendin uh, in Duitsland en PNM zijn mijn ouders. Ja, En ik vind het voor mijzelf wel heel bijzonder... dat het dan ook in die taal door die mensen kan worden gelezen. En het feit dat je in het Duits schrijft, want aan jou Nederlands... mankeert helemaal niks. Nou, dank je wel. Maar dat is wel, ja... Dat, Vind ik, vond ik zelf in ieder geval voor fictieschrijven uh, uiteindelijk toch dat er iets. Het is. Ja. Um, er ontbreekt een zekere diepte in de gevoelswaardering van de taal. Mm -hmm. Oh, wat klinkt dat weer? Nou, prachtig. prachtig. <laughs> nou, laat ik het aan. Het is net. Duits is... Hoe zou je dat in Duits zeggen? Trouwens? <laughs> ik heb geen idee. <laughs> diep in de gevoelswaardering van de taal. Maar het, het, het Duits is dat voelt als je eigen huid. En Nederlands is gewoon een heel goed gemaakt jurk. Mm -hmm. Dus dat is wel door een couturier op maat gemaakt. Ja. Maar het is niet je huid. En ik, ik merkte dat... Dat, dat, ja, dat ik daar... Daar kom ik niet zo diep als ik dat zou willen. Je uitgever die verwoordt het nog net iets anders, maar het komt in de buurt van de jurk de terecht. <laughs> Christophe Boegwald, ook ja. Duitser ja. van origine. Uh, hij zegt in je moedertaal speel je op een groter orgel. In het Nederlands speel je slechts op een piano. Ja, ja dat is dat Arme is hetzelfde. Pianiste, dat is goed. hetzelfde gezegd, denk ik. De, hij bedoelt denk ik hetzelfde wat ik ook bedoel. Mm -hmm. um, ik in ieder geval. Er zijn ook mensen die dat. Wel hebben gekund. Jozef Conrad, bijvoorbeeld. Die heeft in het Engels gepubliceerd. Een schrijver. Dat was ook niet zijn moedertaal. Het is altijd bazen boven bazen. Hè? Maar voor, voor, voor mij. Was het niet mogelijk? Heb ik geconstateerd. Ik heb het wel in het begin geprobeerd, ja? maar net, ik, ik heb vrij meteen naar de eerste of tweede pagina gemerkt dat dit werkt niet. Nou ja, de, de, uh, want de kwestie van het paspoort speelt ook in het boek een rol. Dat ja. zei je net ook al. Een man is op een gegeven moment ook zijn uh, paspoort kwijt en, en jij hebt op een gegeven moment het besluit moeten nemen ja. toen je in de eerste kamer kwam om uh, je Duitse nationaliteit vaarwel uh, te zeggen. Ja. Is de taal uiteindelijk niet veel meer hetgene? Dat je identiteit, nu, dit is een heel lelijk Nederlands, maar is, de, de taal is toch veel bepalender voor je identiteit dan het paspoort of je nationaliteit. Ja, het paspoort is natuurlijk een, ja, een uiterlijk vertoon van iets. Ja. Dat, dat papier op zichzelf is niks. Hm. Het, het zegt alleen iets. Het is een reisdocument eigenlijk. Hm. Uh, en de taal is denk ik zeker een, een belangrijk... voor mij in ieder geval, weet ik weet niet of dat voor iedereen zo is... maar voor mij een belangrijk bron van identiteit. En de cultuur die verband houdt met die taal. Mm -hmm. Dat ligt er uiteraard ook aan dat ik natuurlijk... ik ben pas naar Nederland gekomen op een latere leeftijd. als ik het Ja, want bedoel, hoe oud was, was je eigenlijk? Uh, 30, even kijken, 35 of zo. Dus niet, niet oud, <laughs> dat zo bedoelde ik niet, maar ik was wel volwassen. Ja. En dat wil zeggen dat je toch je was hele belangrijke vorm. jaren... die bepalend zijn, ook voor vragen als identiteit... en wat voor een culturele bagage, mm -hmm. die heb ik in Duitsland toegebracht en niet in Nederland. En dat is anders, denk ik, als iemand, ik weet niet wat, als kind bijvoorbeeld verhuisd, als je vijf jaar bent, mm -hmm. en dan leer je die taal ook nog anders. Op een andere manier. Ja, dan heb je daar ook nog een andere toegang toe. Ben je ook een ander iemand in het Duits? Nee. Nee, nee dat denk ik niet. Nee, nee. Nee, ik heb dat gevoel, heb ik, heb ik zelf niet, maar het is misschien. Maar een heeft vraag... iemand je wel eens daarop gewezen? Ik kan me voorstellen, ik ken wel iemand die bijvoorbeeld uh, nee. Engelstalig is. En als zij in het Engels praat, hoor ik een ander iemand. Nee, ik heb, maar goed, het is ook lastig omdat er niet veel mensen zijn die beide kanten zouden van jou kennen. Even goed zouden kunnen beoordelen misschien. Dus dat, dat maakt het dan wat last. Maar ik heb zelf niet dat idee mm. dat ik. Uh, um... Ja, anders ben. Taal is voor mij ook in het Nederlands iets heel belangrijks en iets heel moois. dus de, de, de, Nee, ja, ik kan alleen maar zeggen, ik heb zelf dat, dat gevoel niet. En dat was natuurlijk niet. ook jouw instrument al die jaren dat ja. je hier was, ja. die taal. Ja. Dus... ja, en het was voor mij natuurlijk toen ik hier kwam, de taal van de liefde. Begrijp je? Dus dat was ja. helemaal nou, prachtig. weinig te zeggen. Ja. <laughs> nee, de, de, de, taal is het instrument ook van de advocaat natuurlijk. Dus dat, ook daar is het een heel belangrijk... Middelen ja. en, en uh, om, om je werk te doen. Waar iedere punt en komma ja, telt. Ja. Ga je terug eigenlijk naar Duitsland. Um, Is dat de volgende beslissing die nemen? Nee. nee, ik heb wel een, een, een tweede huis daar. In Keulen? Uh, in Keulen, ja, en een huis dat klinkt in heel, gewoon een appartement gehuurd. Stelt niks voor. Uh, <laughs> nee, maar dat klinkt meteen zo'n tweede huis <laughs> een of andere. <laughs> uh, omdat ik ja vaak in Duitsland ben, ook omdat mijn ouders nog leven uh, uh, en niet kunnen reizen. Dus ik ben degene die ook op bezoek gaat bij hen. Uh, en de Duitse cultuur, literatuur, dat is toch een deel van mij. Maar Nederland is ook een deel van mij geworden. Dus ik vind dat twee huizen hebben, in ieder geval op dit moment vind ik wel ideaal. Dat je maar wat twee... houdt jou nog hier? Wat, wat uh, die liefde waarvoor je kwam of waarvoor je bleef, beter gezegd, die, die is er niet meer? Hoewel nog steeds de, uh, je beste vriend? Ja, ja, het is. Ik heb hier natuurlijk ook een, een, een leven opgebouwd met vrienden en werk. Ik, ook dat hoogleraarschap bijvoorbeeld aan de, aan de universiteit. Ik bedoel Heel lang toen ik nog advocaat was, zou ik ook gezegd hebben... uiteraard het kantoor, dat is ook een deel van mij, wat mij hier houdt. Het draagt nog steeds jouw naam ook, toch? Ja, ja. en dat uh, hoogleraarschap is een, een deel van mij. Maar ik voel, voelde mij wel vrijer om een deel van mijn leven... weer te verplaatsen naar Duitsland. Maar ik heb het niet gezien als teruggaan. Omdat ik ook naar een stad ben gegaan waar ik nooit eerder heb gewoond. Keulen. Mm -hmm. Dus het is, voelt niet als een soort terug... Nee, want het terug... is een nieuwe stad. Ja, en het is de teruggaan. In dat boek De Beslissing gaat het ook over heimwee. Ja, is toch vaak, als je heimwee hebt... dan heb je heimwee, heimwee. naar iets ja, wat helemaal niet meer bestaat. Wij zeggen heimwee, hè? Ja, dat je ja, naar iets terug wilt, ook in de tijd. Mm -hmm. Naar die vrienden ging, die altijd s'avonds ging discussiëren of zo. En dat, dat krijg je nooit meer terug. Ook Waarom als... is het voor ons eigenlijk een Duits woord? Vraag ik me nu af. Nee, maar helemaal ik, geen Nederlands woord. Ik denk dat dat een, uh, iets zegt over... meer, waarschijnlijk heel veel zegt over Duitsland. Dat dat een woord is wat volgens mij ook in andere talen gebruikt wordt, dacht ik. Ja, homesick heb je wel, maar je hebt volgens mij niet homesickness als echt goed woord. Nee, het is echt heimwee. Ja, ja en dat zegt denk het ik wel iets over de, Duitse, over de Duitse ziel. Dat, dat, dat de heimat... Toch een, een belangrijk iets is. En dat kan heel veel dingen betekenen. Het hoeft niet per se uh, een land te zijn of een, het kan ook een huis. Zijn, je geboortehuis of zo. En ik denk dat die gevoelens ook wel bij Nederlanders bekend zijn. Maar dat wij, uh, wij Duitsers, <laughs> daar een woord voor hebben, dat zegt ook wel weer wat, vind ik. Maar dan ja. moet je daar toch bij lachen als je dat zo zegt, wij Duitsers. Omdat ik net zo goed in de volgende zin zou kunnen zeggen wij Nederlanders. En, ja? Dat, ja, ja, ja. en dat zou net zo voelen. Ja, mee. ja. ja, ja. Uh, het zou misschien over een ander onderwerp gaan, uh, denk ik. Als, als ik het over politiek zou hebben, dan ben ik. Waarschijnlijk veel meer thuis in de actuele politiek van Nederland dan in de actuele politiek van Duitsland. Mm -hmm. um, en dat ik zou zeggen, ja, dat is weer typisch dat wij in Nederland. Uh, weet ik wat, nu weer zeuren over die bezuinigingen. Dus dat, dat zou net zo goed kunnen. Ja. Ja. Even over het schrijverschap. Want dat is toch wel het belangrijkste besluit dat je in de afgelopen jaren hebt ja. genomen om, ja. om je terug te trekken en, en dat gewoon te gaan doen. Ja. Wat ik een ontzettend stoer besluit vind op je vijftigste. Ik ook hoor. Ja. Heel stoer. Maar <laughs> ook al heb je dan het hoogleraarschap ergens op de achtergrond en dat kantoor ook nog ergens op de achtergrond. Ja. Maar je hebt het gedaan. En het resultaat ligt hier. Uh, je zegt een aantal, je beschrijft. Er staan twee hele mooie zinnen in, in je boek. Een schrijver die zichzelf niet prijsgeeft, blijft een slaaf. Ja. Ja. verklaar u nader. Um, ook dat is man. Moet ik bekennen, door man vrijwel zo gezegd. Ehm. Ja. Um, ik, ik, ja, mijn, mijn hypothese zal altijd zijn dat elk boek fictie is ook autobiografisch is. En dan niet alleen boeken die over je eigen familiegeschiedenis gaan. Je, je geeft iets prijs van jezelf in boeken. Al, tenminste, dat vind ik, dat is de taak van de schrijver... Mm -hmm. om, om jezelf uh, prijs te geven. En anders blijf je... Um, ja, ik denk dat je dan beter non-fictie kunt blijven schrijven. Dan blijf je een, een, een slaaf... Van de feiten. Van feiten en je blijft een, een slaaf van dingen die je niet wilt laten zien. En, en ik denk dat Thomas Mann iets heel anders voor zichzelf... daar iets heel anders mee bedoelt. Want als je zijn boeken bekijkt, komt er heel vaak homoerotische uh, scènes... of uh, thema's in voor. Wat dus zeer autobiografisch ja, was. He, dus voor hem ja. heeft dat een andere... Hij, die zin doelt bij hem op een ander aspect van zijn leven dan bij mij. Dat ja, is ja, logisch. Ja, ja, ja. Uh, maar je, je moet wel het gevoel hebben dat je zelf in dat boek zit. En dan sluit deze zin daar naadloos bij aan. Men weet toch alleen iets van zichzelf als men schrijft? Ja, ja, dat je. Als. Schrijver, denk ik. Dat, dat, ik bedoel, het is niet zo dat ik als advocaat niet wist wie ik was. Nee. <lacht> dat, zou, dat zou wel een hele rare uitlating zijn. maar wat, uh, wat Als slotstuk uh, van deze uitzending. <lacht> Precies, wat, wat hij bedoelt en wat ik hem laat bedoelen... Ja. is als je schrijver bent... Uh, dan zijn de tijden dat je niet schrijft, dat is gewoon gruwelijk. Want je, je uit jezelf, door het schrijven... Ik wil er wel onmiddellijk bij zeggen dat de auteur uiteindelijk niet het laatste woord heeft bij een boek. Dat is de lezer. Maar heb je jezelf op een andere manier leren kennen tijdens het schrijven? Mm. Ja, ik, ik heb bepaalde aspecten leren kennen die te maken hadden met het boek. Ik denk dat ik het zo het beste kan Welke? zeggen. Bijvoorbeeld, um, we hadden het er heel even over, hè, dat, dat um, mijn hoofdpersonage heel erg treurt om het huis. Mm -hmm. En als je mij dat twee jaar geleden, wist ik dat ook al, dat hij daarover treurde, of vijf jaar geleden, toen ik nog niet begonnen was met het boek, zou ik hebben gezegd, ja, wat is dat voor een onzinig gezeur. En daar denk ik nu echt anders over. Mm. Hè? En um, anders zou het ook in het boek niet zo'n en, en, en zou het überhaupt geen plaats hebben gekregen... als ik daar niet mee zou kunnen voelen. Dan ik denk ik, van ja, dat begrijp ik. Dus dat aspect dat je bij jezelf ontdekt... hoe belangrijk toch ook bepaalde uh, ja, materiële dingen klinkt... onmiddellijk alsof het iets met geld te maken heeft. Maar, maar gewoon dingen, hè, zoals boeken. Toen ik echt daarover na wat het voor mij zou betekenen... als opeens al mijn boeken weg zouden zijn... dacht ik, ja, dat is verschrikkelijk... En foto's en dat soort dingen, ja. Wat komt er op? De, er staat al wat op de tegel. Er staat al iets op. Iets wat niet in het boek voorkomt. Nee, maar wat wel met het boek te maken heeft... omdat ik toch ook vaak gevraagd word... en waarschijnlijk in de toekomst ook van... ja, klopt dit nou? En klopt dat nou? En heeft hij dat nou gezegd? En het is een... Ja, ik ken het alleen in het Italiaans. Het is het Italiaanse gezegde... Senon ne vero e ben trovato. En dat betekent als het niet waar is... is het wel mooi gevonden. <lacht> en dat... Ja, dat ja geldt daar kom je ook... altijd mee weg. Nou, maar dat, ik vind dat wel... Niet zozeer belangrijk of hij of die, daadwerkelijk die sinaasappel heeft gegeten. Maar dat het zo had kunnen zijn dat het waarachtig is. Zo poetst hij zijn schoenen met ja, een ui. En, en dat, dat ui... heb jij bedacht. Dat heb dat ik bedacht. Ja, maar Stond dat niet het... in zijn dagboek. <laughs> maar hij be... had het zomaar kunnen doen. Ja, dat vind ik. Eben, trouwaten, Het moet wel zo. Het had zo kunnen zijn. En het is mooi bedacht. Dankjewel. En Christophe Boegwald, die uitgever, heeft het boek trouwens inmiddels aan een aantal mandeskundigen laten lezen. Die zijn helemaal plat. Nou, maar nou is hij wel jouw uitgever. Ja. Ja, dus we moeten dit misschien ook met een korreltje zout Nou, nou, Christophe is, um, poeh, is een hele strenge uitgever, <laughs> hoor, een redacteur. De, de, nee, dat, ik denk niet dat je, dat, dat je wat hij zegt over het boek als positief... Ja, het is toch wel het mooiste wat je kan overkomen. Ja. Dat deze Thomas Mann forces in Duitsland... Onder de indruk platsen. zijn, nou dan doe platsen. maar. <laughs> <laughs> Goed, we gaan het allemaal afwachten. Ik vond het een prachtig boek. Dank je wel. De Beslissing, zo heet het. Geschreven door Britta Beuler. Zodanig op deze zender. Twee dingen. Eh, schrijver Bas Steeman over het illegaal downloaden van boeken. En de 81-jarige Hans Berens, medeoprichter van de Wereldwinkels, spreekt over wereldverbeteraars van vroeger en nu. Margreet Rijntjes presenteert. Een mooie avond verder. Dankjewel. <tied> Dank mevrouw Beulen. Dit was aflevering 2687 alweer. Morgen ontvangen we Jan Douwe-Kroeske... want zijn befaamde 2-meter-sessies keren terug op de televisie. <trakwano> Tot morgen. Radio 1. N... Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Profiteer nu van de Belisol Glasactie.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 En steven je dan niet af op een tweede IRT-affaire. Kijk er dus altijd wat om 10 over 9 direct na de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1.